Wat je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 Bij de verkiezingen van woensdag zijn het CDA-kamerlid Sabine Uitslag en D66-kandidaat Pia Dijkstra met voorkeur stemmen gekozen. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Er waren nog meer kandidaten die zelf genoeg stemmen haalden voor een zetel, maar die stonden al op een verkiesbare plaats. Onder hen is PVV-kamerlid Brinkman. Het optreden van het Britse leger tijdens Bloody Sunday in 1972 in Derry, toen London Derry, was op geen enkele manier gerechtvaardigd. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat de Britse Lord Savile in opdracht van de regering in de afgelopen twaalf jaar heeft uitgevoerd. Tijdens protesten van Noord-Ierse katholieken op 30 januari 1972 opende Britse militairen het vuur en daarbij kwamen veertien mensen om het leven. De Britse premier Cameron heeft in het lagerhuis excuses aangeboden. Maar Cameron benadrukte ook dat het Britse leger onmisbaar is geweest tijdens het vredesproces in Noord-Ierland. De identificatie van de 70 Nederlanders die omkwamen bij de vliegramp in Tripoli is voltooid. Vanochtend zijn de laatste drie lichamen in Nederland aangekomen. Minister Verhaag is tevreden over het werk van de forensische experts... en heeft ook de Libische autoriteiten geprezen voor hun medewerking. De nieuwe regering kan ruim 2 miljard euro per jaar besparen door patiënten hun eigen budget te geven, waarmee ze hun zorg zelf kunnen regelen. Dat advies komt van de gezamenlijke Nederlandse patiëntenorganisaties. Die dringen er verder bij de politieke partij op aan om een eind te maken aan de bureaucratie in de zorg. Zo gaat er veel geld naar het toezicht op de zorg en naar de controle daarop. En Amsterdam wil de jeugdcriminaliteit terugdringen door kinderen met probleemgedrag al voor hun twaalfde aan te pakken. De gemeente wil zo snel mogelijk passende zorg regelen om deze groep op het rechte pad te houden. Het weer. Vanavond en vannacht helder en droog. Morgen vrij zonnig, maar er staat wel een stevige noordoostenwind. Het wordt 18 graden aan zee en 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journal.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 Zandvoort twee watertorens heeft gehad. De Oude Watertoren, die een enkele nog wel uh, kent hoe die eruit zag... ...en de huidige, die nog steeds aanwezig is in Zandvoort. We beginnen over de Oude Watertoren. Ger, wanneer is de Oude Watertoren gebouwd? De Oude Watertoren die is uh, gebouwd in 1912. Uh, ik wil daar toch wel iets over zeggen... Uh, ...dat uh, die watertoren in een behoefte ging voorzien omdat het badleven in Zandvoort werd steeds belangrijker... en men moest dus ook mee met de moderne tijd. Want voordat de watertoren er stond... werd het water, wat men gebruikte, veelal uit de grond opgepompt. Bij Hotel Kaufman kennen we nog een man... die daar het water naar het bassin boven op het dak moest pompen elke dag omdat er wel een eigen waterleiding in dat hotel was, maar er was geen watertoren in de buurt. Dus men had zijn eigen watertorentje gebouwd door een bak op het dak te zetten. En de man die dat water erin pompte, heette ook als, had als bijnaam de pumper. Uh, we kennen die situatie uh, ook in de Haltestraat en in de Kerkstraat vooral, Hogeweg, waar... ...bakken met water boven op zolders en op daken stonden... ...om de druk in het leidingwerk wat daar was aangebracht in de gebouwen die eronder stonden te voorzien. En eh, dat was in hoofdzaak grondwater wat men oppompte... ...maar in enkele gevallen hebben we zelfs watertorentjes gehad... ...in de kostvloerstaat zitten ze nog... ...waarbij het regenwater werd opgevangen in bakken bovenop het dak... ...en men zodoende stromend water had... Ja, dat is eh, en dan kunnen we nog één ding vertellen... dat is misschien ook wel aardig... dat voordat stromende water er was... was het natuurlijk veel primitiever... want men ging naar de pomp in het straat. Men had een stuk of zeven pompen op een gegeven moment in Zandvoort... en dat is opgegroeid van een stuk of drie... naar zeven pompen waar men centraal water kon halen. En dat was gewoon grondwater, want men pompte dat daarop. En voordat die pompen er weer waren had men gewoon een kuil gegraven. Want het grondwater was hier erg helder. En dan moeten we praten over 700 inwoners. En niet meer van Zandvoort. En dan had men wat schotten geplaatst. Om de kuil heen, dat het niet te veel dicht stof. En met een emmertje kon je gewoon water eruit putten. En het was helder en goed. Dat is het trouwens nu nog. Want thuis heb ik een pompje om de tuin te voorzien. En er zit een kraantje op. En ik, het grondwater van 12 meter diep, kun je gewoon drinken. Ja. Hoe hielden de bewoners het dan uh, vers? Moest er, dan, als er licht bij komt, Dan kan er al goed komen en dat is niet altijd uh, zo voldoende gezond. Hoe ging dat in die tijd? Nou, heel simpel. Elke dag een nieuw emmertje halen. Ja. Loop naar de pomp. Ja, dat was daar een gebruikelijke uitdrukking voor. Ja, dat... Uh, dat proces is te zien op hele oude pentekeningen. Daar vinden we die putten. En zelfs als ze wat dieper werden, dan werd er zo'n hefboom aangezet of bijgeplaatst waar en dan een emmertje en dan kon je aan de ene kant het emmertje diep laten zakken en ophalen. En dat vinden we vooral in het lage gedeelte van het dorp. Dus het kerkplein was een put, later een pomp. En die pompen zijn nog heel lang in gebruik geweest in Zandvoort. En hier en daar vinden we zelfs bij oude uh, gebouwen... en we hebben het ook gevonden in de, zelfs in de Haarlemmerstraat... waarin de keukens nog een pomp als ritueel, als, als, als een reliquie... moet ik zeggen, uh, staat als een monument van het verleden. Die we, vaak zijn ze niet meer in gebruik, maar ze staan er nog wel. Is dat de originele nog van vroeger? Ja, dat zijn originele pompen van vroeger. Zo met zo'n zwengel eraan. Ze hadden allemaal een beetje hetzelfde uiterlijk. Een uh, lange zwengel eraan. En dan uh, moest je er van, vaak van boven wat water ingooien. Om het uh, de zuiger weer uh, uh, te laten zuigen. Want vaak verdroogde het wat aan de binnenkant. Maar als die vaak gebruikt werd, dan kon je daar heel goed water uit halen. Vaak was het eerste water ook wat rood. Dat was het ijzer wat erin zat. Maar als je doorpompte, dan werd het langzamerhand schoner. We'll be right something De watertoren was van gewapend beton. Wat is gewapend beton eigenlijk? Ja, de wapening van gewapend beton is ijzer. Uh, het gewone beton bestaat uit zand en grind en cement. Dat is de verharder die erin zit. Maar op zichzelf kan dat alleen maar druk hebben en geen trekspanningen. Gewapend beton, daar is ijzer in verwerkt op een speciale wijze... En dan neemt, dat neemt de trekkrachten op die in de beton ontstaan kunnen vanwege de constructie. En dat was het geval eigenlijk bij de oude watertoren. Dan was die technieken waren nog niet zo goed als tegenwoordig, ook om de verharding. En we hebben tegenwoordig ook nog steeds gewapend beton aan de kust. En we hebben daar last van betonrot, zoals dat dan heet. En dat is dan inwerken weer van de zee op... De huid van het beton dringt er doorheen en het ijzer erachter gaat roesten. En dan springt de zaak kapot. En vaak noemen we dat betonrot. Uh, dat was toen natuurlijk waarschijnlijk ook het geval. Ik, de betonrot van de oude toeren weet ik niet, ken ik niet. Alleen de verdichtingsmethoden nu tegenwoordig zijn veel groter. Men heeft trilnaalden om die gewapen beton tijdens het storten dus te verdichten. En dat was toen zeker niet het geval en mogelijk dat men toen... Wat er ook gebeurde, dat men ging kloppen met hamertjes op de bekisting... en aanstampen om die beton goed te verdichten. Dat er niet te veel openingen in zaten. Maar de van betonrot van de oude toren heb ik geen kennis. Wanneer werd de oude watertoren geopend en wie heeft dat gedaan? Ja, dat is een moeilijke vraag, want ik weet niet alles uit mijn geheugen. Maar het, uh, het werd eigenlijk geopend op 25 juni 1913... Hij was al uh, iets eerder in gebruik en hij werd gevoed door het water wat uit Bentveld kwam en wat daar werd opgepompt en naar Zandvoort gedistribueerd. Um, de, watertoren, de oude watertoren had het water boven zitten in, onder de kap. Het is een verschil met de nieuwe watertoren waar het lager zit, niet bovenin. Het allerhoogste punt bevat geen water bij deze nieuwe watertoren. Dat is een groot verschil. Daarnaast is de vorm natuurlijk van de oude watertoren een totaal andere dan van de nieuwe watertoren. De oude watertoren, daar ben ik zelf nog in geweest. Ik heb uh, daar niet veel herinneringen meer aan. Ik was toen een klein jongetje natuurlijk. En je moest daar naar boven lopen via de trappen. Er zat geen lift in. En het was daar op de omloop boven, dat herinner ik me wel, erg tochterig en koud. Dat was een open galerij. En daaronder zat de ruimte waar je verversing kon krijgen. En uh, daar is ook uh, de opening wordt er ook omschreven dat het er heel gezellig uitzag met bloemetjes op tafel en zo. Ja. Maar de, de, van die oude watertoren, dat is wel een geluk voor ons, zijn heel wat. ...foto's gemaakt van Zandvoort en omgeving. En daaruit kunnen we toch nog het oude dorp zien liggen... ...het oude Noordbuurt zien... ...en weten we eigenlijk vrij veel van, van, de, ja, van de bebouwing... ...van toen die, wat allemaal afgebroken is in de oorlog. Wanneer werd deze watertoren opgeblazen en waarom? Ja, dat is in de oorlogstijd gebeurd, dat opblazen. Dat is dus op 17 september 1942 gebeurd... Op de verjaardag van mijn vader. En vandaar dat ik dat heel. nauwkeurig kan onthouden. Hij is opgeblazen omdat de Duitsers hier. Een Atlantic Wall. Wilden bouwen. En had de vrees dat. Een invasie van de geallieerden. Hier zou kunnen plaatsvinden. Langs de kust. En men wilde vrij schootsveld hebben. Ook de herkenning van alles. Had men het idee dat. Herkenningspunten weg moesten. De. Atlantic Atlantikwal heeft natuurlijk een uh, rigoureuze uitwerking op Zandvoort gehad. En eigenlijk zijn we die nog steeds niet te boven. Nou, heb ik gelezen dat de Oude Watertoren nog uh, meer functies had. Wat, wat, wat onder andere? Ja, nu, nu, nu zet je me klem met mijn eigen tekst. Want <coughs> ik had een aantal functies uh, bij elkaar geraapt uit uh, het, de literatuur. Uh, de functie was natuurlijk ook dat men had op mooie feestelijke dagen. Men had toen nog de Koninginnedag en de dag waarop uh, Nederland Nederland werd na 75 en 100 jaar. De, toen heeft men de toeren bestegen en men, de herauten die bliezen een vrolijk deuntje om op de galerij. Men stak ook wel uh, uh, vlaggen uit om aan te geven dat er een een festiviteit doorging en als de vlag niet uitgestoken was dan ging de festiviteit niet door uh, ja, de, de, de toren had nog een functie er zijn eens een keer zeelieden zijn eronder gebracht want er waren lege uh, er is een lege zoldering zit ertussen ergens en daar kon men bivakeren ja, de reclame die erop aangebracht werd uiteindelijk de Turmak reclame is bekend aan de zijkant ja, de, de toren werd ook gebruikt als herkenningspunt voor, uh, voor de leveranciers die eronder zaten. Men zei van, ik zit onder de watertoren. Uh, wedstrijden op zee werden, werden gedaan als, als eindpunt. Uh, men moest zwemmen tot de watertoren. Nou ja, zo zijn er een aantal punten die steeds genoemd werden in dit verband. Wat jammer dat dat tegenwoordig toch niet meer is. Ik bedoel, alleen de brandweer heeft eigenlijk nog een keer een actie gehouden voor personeel. Een Hele mooie grote poster opgehangen. Ja. Eigenlijk kunnen we veel en veel meer doen met die wadentoren. Dat is zo uh, onbegrijpelijk, eigenlijk. I coming home, baby. I am coming home, baby.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 Gonna go away, gonna sleep tonight. And you're singing the song, singing, this is a life. Ja, het volgende. De oude watertoren had natuurlijk de functie van een soort buffer van water. Omdat de afname van water en de aanvoer niet altijd precies hetzelfde zijn. Het verbruik van de gezinnen in Zandvoort steeg op bepaalde momenten. Zoals uh, zondagmiddag bijvoorbeeld. Wanneer iedereen van het strand kwam en onder de douche ging staan. En de aardappels op ging zetten. Dan was er een groot verbruik. En dan had men een soort buffervoorraad nodig om dat op te vangen. Daarnaast was het zo dat als er op dat moment brand zou uitbreken, men nog een veel grotere hoeveelheid water nodig zou hebben. En dan zou de, voorziening, de watervoorziening wel eens in gevaar kunnen komen. Uh, dat was ook altijd de grote angst van mijn vader, die dan zondagmiddag vaak naar de watertoren toe ging, om te kijken of de voorraad nog wel toereikend was. Uh, na het slopen van de watertoren... Of in het zicht van het slopen van de oude watertoren door de Duitsers, moest er een oplossing gevonden worden voor die buffervoorraad. Want er was dus niks meer. En toen zijn er grote tanks in Bentveld ingegraven, die een buffervoorraad hadden voor de geslonken bevolking. Want de bevolking was van 9000 zielen even grofweg gezakt tot onder de 2000. ...in Zandvoort, want iedereen was geëvacueerd. En de mensen die hier overbleven in Zandvoort... ...die werden allemaal naar het midden, het centrum van Zandvoort... ...moesten ze gaan wonen. Maar die mensen hadden natuurlijk toch gewoon hun normale behoefte aan water. En, dat, en de Duitsers natuurlijk ook, want die zaten in de bunkers eromheen... ...en in bepaalde gebouwen waren ze gehuisvest. En daar moest water, voor, water zijn. De tanks in Bentveld wist mijn vader op de kop te tikken, ik weet niet meer waar vandaan... maar die zorgde ervoor dat daar de druk... middels een soort hydrofoorinstallatie... gehandhaafd kon blijven, dus men kon wat opvangen. En dat heeft natuurlijk een lange tijd geduurd... tot 19, uit mijn hoofd 1952, 1953... toen de nieuwe watertoren in gebruik ging... en toen waren die tanks niet meer nodig. Dat is een beetje de overgang geweest... maar ook daar hebben we gelukkig nog foto's van, daar zullen we ooit nog eens wat van publiceren, hoe die overgang ging. Want dat was natuurlijk wel spannend. Wat deed jouw vader precies uh, bij de Watertoren? Ja, mijn vader die was uh, directeur van het gas- en waterbedrijf van de gemeente. Het was een gemeentelijk bedrijf. Hij was zelfs ook nog directeur van het badhuis, bij veel mensen bekend. En wat ik het altijd het mooiste vond... Hij was, eh, na de oorlog was hij directeur van het, van het afgebroken Zuiderbad. Want het afgebroken Zuiderbad had heel wat inventaris nog. Dus de, de fietsenrekken tot en met de bakken van de kledingbakken, etc. En daar voerde hij dus het beheer over... want die werden weer gebruikt na de oorlog, want er was niks. Dus al het mobiele en het losse spul kon weer gebruikt worden... Maar Mijn vader is 1928 gekomen en die is uh, met pensioen gegaan in 1966. En die periode heeft hij uh, de gemeente gediend als directeur van al die onderdelen. Ger, je noemde eventjes het Zuiderbad, wat is dat precies? Ja, we hadden in uh, Zandvoort het Zuiderbad en het Noorderbad, beide omstreeks 1934 gebouwd. En dat waren badinrichtingen waar je dus je kleding kon afgeven uh, in bakken. En waar je ook kon, uh, een verfrissing kon halen. Je kon daar onder de douche een hele in de zeereep ingebouwd bouwsel. En dat gold zowel voor het noorderbad als het zuiderbad. Het noorderbad had daarbij nog een zwembad. En die had er ook nog bij een bad waar je met... Uh, Bootjes, aangedreven bootjes, een soort kermisattractie, kon rondvaren. Ja. Maar het, was, het waren markante punten die dus zwinters uh, bleven bestaan. Dat waren dus, wat we nu hebben, is de paviljoens die moeten uh, 12 maanden open kunnen zijn. Nou, dat waren deze paviljoens, konden dat al, hoewel ze dat waarschijnlijk niet waren. Het Zuiderbad, ik me niet, het Noorderbad zou kunnen. Dat was iets anders ingericht. Maar we hebben ook na de oorlog nog aan het Zuiderbad, daar was een damwand omheen geslagen. Die hebben we ook nog op verschillende foto's staan. En die kwam, eigenlijk na de oorlog kon je die goed zien liggen, want die kwam bloot. Dus afkalvering van de kust, mede door natuurlijk uh, wat meneer Termes ooit gezegd heeft, van de verlenging van de pieren in de Muiden. Dat daardoor de, de strandbreedte smaller zou worden, of zou krimpen die breedte. Dat was te zien en dat werd veel zand weggeslagen. En kwamen de, de, de, de damwand die er was om het, het grote zandterras waar je kon zonnen te beschermen, dat kwam bloot. En die zijn later, zijn die, met een, die kreeg men ook niet meer uit de grond, die heeft men afgebrand. Men heeft men naar een snijbranders, heeft men die damwand ja, een kopje kleiner gemaakt. Dat is toch wel weer jammer hè, Want een mooie cultuur.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 Ik con la luz de tu mirada yo A Dios le pido que mi madre no se me verlaat. me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que me nunca te me vayas mi vida A Dios le pido verlaat. mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios dat En dat ik hier niet kan. En dat ik hier niet hijos de mis ik y los hijos de tus hijos. hier niet En En dat dat ik hier niet kan. En dat ik En dat ik hier niet kan. En dat ik hier niet kan. En dat ik hier niet kan. En dat ik hier niet kan. En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 Si me muero sea de amor, enamoro sea de y tu este corazón. los de de y tu De Nieuwe watertoren werd een toren met een achthoekige grondvorm. Was dat een eis van de gemeente? Nee, dat is niet bij mij bekend of dat een eis was. Ik denk dat men uh, gezocht heeft en uh, de hoekigheid van de oude toren misschien een beetje heeft uh, willen naapen. Maar het is een ontwerp geweest uh, van meneer Sietzma. Of Seidsma, Sietzma. En uh, ik weet niet of daar veel eisen aangesteld zijn. Ik denk wel dat er eisen gesteld zijn aan het volume water wat daarin wat moest vanwege de, het verbruik wat ingeschat werd. Men had daar twee bassins in de Nieuwe Toren. Een hoog bassin en een laag bassin. En de, het hoge bassin werd gebruikt voor de boulevard. En het lage bassin was voor het dorp eigenlijk, het lager gelegen dorp, zodat ze overal ongeveer dezelfde druk hadden. Wanneer was de nieuwe watertoren klaar en wat was er allemaal aanwezig in de nieuwe toren? Ja, de nieuwe toren die is uh, in 1952 is die opgeleverd en er was al iets, ik geloof dat ze gebouwd is, in 1951 is men begonnen met de bouw. Um, de Watertoren is eigenlijk ingericht ook aan de onderkant heeft men gezegd van ja dat zou toch misschien wel gunstig zijn om daar kantoorruimte in te doen want men had toch voor de gemeentelijke diensten in het centrum kantoorruimte nodig en het gemeentelijk gas- en waterbedrijf was gevestigd in het huidige kruidvat ja dat was grote krocht nummer 10 in mijn tijd en daar ben ik geboren boven het kruidvat het uh... Aardige is dat uh, ook daar was het badhuis gevestigd en na de oorlog moest ik dus uh, daar in bad, want we hadden zelf ook geen bad meer thuis. De Nieuwe Watertoren heeft dus kantoorruimte gekregen uh, in de onderste twee lagen. Uh, de derde laag die erin zit dat is een showroom geworden met archiefruimtes. En Daarboven zaten dus de bassins: het lage bassin en het grote bassin. Iedere zo ongeveer um, een totaalinhoud van ruim 900 kub samen. De ene was 4,25 en de andere was 5,25 in inhoud kubieke meters. De bovenkop heeft men toch weer. Analoog aan de oude toren heeft men een verversingslokaal gegeven, maar dat was helemaal een, een soort café, restaurant, wat rondom liep daar in de Nieuwe Toren. Daarboven was dus de omloop, daar kon je naar buiten toe en in dit puntje boven kon je nog, ook nog weer zitten. Dat is niet veel in gebruik geweest, dat uh, puntje. Het heeft zelfs een keer in de brand gestaan in de afgelopen jaren. En uh, ja, op dit moment is de toren aan verloedering, aan het verloederen, ja. Het is eigenlijk nog, nog erger dan Loedering, want uh, wij wilden met z'n tweetjes natuurlijk naar binnen toe, want dat is nog veel leuker om het dan uh, te beschrijven. Maar helaas uh, kregen wij daarvoor geen toestemming. We kregen helaas geen toestemming van Code Graaf, die uh, verbindingen heeft met de ING-bank die hem dan uh, heeft gekocht. Want volgens deze meneer was hij levensgevaarlijk. En dat vind ik toch wel een, een nare gedachte, dat onze toren nu tegenwoordig levensgevaarlijk is.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 de watertoren en valt hij onder het bestemmingsplan Middenboulevard. de cultuurhistorische waarde van de watertoren vraagt om een benadering die het bouwwerk herkenbaar doet voortbestaan wel is het wenselijk om hier een plein te maken zodat hier een openbare ruimte blijft het sluit functievermenging niet uit hm, dat maar doorgeven aan jou zo ja natuurlijk <kijf> ja, dat is goed <kijf> Eerst om de watertoren heen. Men heeft al een kraag aan de onderkant willen maken om wat groter volume te krijgen. Maar dat heeft allemaal niet mogen leiden tot een nieuw concept. Nu de watertoren eigenlijk buiten gebruik is en de onderhoudssituatie verslechtert, wordt er zelfs gedacht om de hele watertoren af te breken. En omdat men toch de symboolfunctie van die toren wil behouden heeft men gekeken ook naar de oude watertoren en er zijn op dit moment ontwerpen gemaakt waarbij de oude watertoren in vorm min of meer terugkeert in een nieuwe toren maar dan is het een woontoren en dan wordt die toren ook aan de bovenkant uitgekraagd zoals dat bij de oude watertoren het geval was of dat allemaal dan zal leiden tot een nieuwe acceptabele situatie weet ik niet de, er moet nog heel wat water door de zee om daar in het hele gebied een goed ontwerp te maken die ingepast is aan de huidige situatie en eigenlijk ook aan de toekomstige eisen die daaraan gesteld worden want het verkeer is daar druk, er zullen parkeergarages gemaakt moeten worden er zullen, er zullen een hoop voorzieningen daar moeten worden gemaakt om aan de eisen van destijds te voldoen en het is dus eigenlijk afwachten wat er gaat gebeuren het wonen op het plein is in schaal en beleving dorpsgericht, dus bescheiden in omvang en uitvoering. Dus mensen moeten niet meteen denken dat er hele grote woningen komen. En gelukkig heb ik gelezen in het beleidsplan Middenboulevard. Een mogelijke sloop van de bestaande watertoren is geen issue voor het bestemmingsplan. Nou, dat hopen we dan maar geven. Mag ik jou ook heel hartelijk bedanken voor deze informatie. Graag gedaan en tot de volgende keer. Wake up everyone.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 a brand.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 She sí. Bonita. Sí. Shakira, Shakira Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise sí. and keep oh, on sí. reading the signs of my body. Yeah, I'm on tonight, you know, my fight. hips don't lie, and I'm starting to feel your joy. Come on, let's go real slow. Yeah. Don't you see baby your C perfect? I know I'm on tonight, yeah. my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing, Just just seem to have a plan. My will on selfish pain, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so oh, you know that's too hard to explain.